Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Dit is inderdaad Goldse Kringen, het programma onder redactie van Els van Kemenade, Leonard Joosten en Ben Lonen, die ook meestal wel de presentatie in handen hebben. Onze technicus is Stefan Eikenaar. Wij zijn te horen op ether 105.6, op kabel 87.5. Vanavond live, maandagavond van 19 uur tot 20 uur. Vrijdagavond van 19 uur tot 20 uur. Zondagmorgen van 11 uur tot 12 uur. Vanavond is onze gast, Scheffer Hoeve. Wij praten met hem over zijn terugkeer in de Golische politiek. Maar voordat we daartoe overgaan... Uh, nemen we eerst ons traditionele rondje. Wat was er in het nieuws? Ook uh, Chef uh, zal daar aan deelnemen. Nu wel. Wie, uh, wie begint? Leo, misschien jij? Ja, ik was liever niet begonnen. Maar nou, ik toch moet beginnen, kan ik het toch niet laten om Chef te confronteren met, een, met zijn, een verleden waar hij toch trots op mag zijn. Gisteren was er de opening, van, officiële opening, een eergisteren en de dag daarvoor, van het Cultureel Centrum Jan van Bezouw. En chef, glim je ook een beetje van trots? Wij zitten hier in de spelonken van dat gebouw. Je hebt het mee. Heb jij er eigenlijk iets voor gedaan? Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik ook mijn steentje heb mogen bijdragen. En uh, ik heb uh, van dichtbij gezien uh, hoe zoiets uh, tot stand komt. Zo'n geweldig ingewikkelde en politiek gevoelige en dure uh, aangelegenheden. Wat heeft het gekost per saldo? Nou, um, daar is niet in, in 1, 2, 3 een antwoord op te geven. Als je me vraagt over uh, wat we aan de, aan de aannemer moesten betalen, kan ik daar iets over zeggen. Maar als het gaat over prijzen, dan heeft het ook te maken met exploitatiekosten, met inrichting. En wat wil je erbij en wat wil je er ja, niet ja, bij? Ja. Maar was, wat was de ruwe aannemst? De ruwe aannemsom voor aannemer Wijnen uit Zomeren, dat kwam neer op iets onder de 6 miljoen euro. Maar alles bij elkaar kostte natuurlijk veel meer, want je hebt nog te maken met de inrichting, zoals ik net al zei, en... Wat ik ook nog uit mijn hoofd weet, en dat zal ik nooit vergeten... daar sliep ik uh, slecht van... dat was dat ik uh, aan destijds in 1999 aan de Raad steeds heb moeten uitleggen... dat het bedrag wat je per jaar moet betalen... dat mocht niet gaan boven de 1,9 miljoen, prijspijl 99. En dat waren toen nog gulders. En Dat waren gulden. En is dat gelukt, denk je? Zoals jullie weten heb ik het laatste jaar daar niet meer zo dichtbij gezeten... maar toen ik vertrok in december 2004... Toen uh, heb ik de stand natuurlijk voor mezelf opgemaakt en op laten maken. En uh, toen was men inderdaad uh, nog binnen het budget. En uit kringen heb ik begrepen dat het nog steeds zo is. Maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Ja, en als het niet zo was, dan was het ongetwijfeld een grote kapitaal en in de krant gekomen. Dan was het al lang, al lang ja, bekend. Ja, ik vermoed dat, dat ze er toch wel een beetje in onder zitten. Zo. Dat het wel gelukt is voor dat bedrag. Ja, als we voor, over vermoedens gaan praten, dan kan het nog een hele gezellige uitzending worden. Ja. Maar laten we dat niet doen, nee, ja, vind nee, ik. Oh, ja, ja. Dat oh. je onze vermoedens kunt bevestigen of ontkennen. Hè? Ik vermoed het ook. Ik vermoed ook dat, oh, het, ook uh, dat dit project, uh, zoals op alle facetten eigenlijk in een, steeds onder een gunstig sterren heeft gestaan. Dat het ook financieel uh, uh, niet buiten zijn, uh, buiten zijn grenzen is gegaan. Ja. Ja. En dat is op zich een hele knappe prestatie, vind ik, van uh, de mensen die dat bewaakt hebben. Ja, ja. Ja. Ben mag ik tussendoor nog een nieuwtje noemen Jazeker. Ik ontmoette net op straat, op weg hierheen, Chef van de Lisdonk Die heeft beloofd te, uh, te luisteren uh, Wij missen nog in deze uitzending Henk van Bokstel Die is nog niet komen opdagen En als Chef dit hoort, zou je dan even Henk van Bokstel kunnen bellen Dat is eigenlijk mijn vraag Wat vind je daarvan, Chef? Nou, het lijkt mij dat Chef dat uh, onmiddellijk kan doen en uh, desnoods even langslopen, want ze wonen geloof ik dicht bij elkaar. Oh ja, mooi. Maar dit was maar eigenlijk tussendoor... Uh, dit is zaken doen en dit is uh, interactieve ja. radio, zou je dat zo ja, kunnen ja. noemen, Stefan? Zeg, ja. ben jij gisteren hier geweest bij de opening, van of in deze dagen? Zeker, tuurlijk. Ik, ben, uh, ik heb uh, ook uh, vanaf de zijkant nog wel steeds gevolgd uh, wat er hier gebeurde. en Ik heb het gebouw zien groeien en uh, uiteraard... Uh, uh, heb ik uh, voordat het zover was, uh, eigenlijk alle hoeken en gaten, er is over vergaderd ooit. En uh, ik heb dat gebouw zien groeien zoals het uh, ook door de architect voorspeld was. En ik heb uiteraard uh, afgelopen vrijdag uh, uh, gezien hoe het uh, op een geweldige manier geopend is. En ik heb de afgelopen twee dagen op de open dag, heb ik ook uh, veel mensen ontmoet hier in het gebouw. En, uh... Was er veel kritiek bij de mensen? Nee, er is natuurlijk altijd, wel, er is natuurlijk altijd wat, wel wat kritiek te horen. Ik moet zeggen dat ik het in sommige gevallen ook nog wel terecht vind en begrijpelijk vind. Ik realiseer me heel goed dat zo'n nieuw gebouw met zoveel gebruikers... dat dat een aantal kinderziektes vertoont. Ik ga er een beetje vanuit dat het misschien nog wel anderhalf jaar duurt voordat die eruit zijn. En voorschijnend inzicht zal ook nog wel bepalen... dat hier en daar weer wat verbeteringen aangebracht zouden kunnen worden... Maar ik moet zeggen dat toch het overgrote deel van de reacties die je hoort, en dan met name uh, gebruikers en mensen die in de foyer komen, is er een, uh, is een heel groot enthousiasme. We vinden het een prachtig gebouw, een heel goed bruikbaar gebouw, een aanwinst voor Goorland. En ik zag zelfs in de krant een prachtige zin staan. En de journalist die vond dat uh, de foyer van het Jan van Bezouhuis eigenlijk het Vrijthof van Goorlen was. Ja, het, het Vrijthof van, van met Beek. De, de bar, de, ja, de lindeboom waar, waar mensen precies. zich verzamelen. Nou, en dan hebben denk... we hier nog het voordeel dat het dan meestal vol Goorlissen zit. Ik denk dat je trouwens zaterdag en zondag alleen maar juichtonen hebt gehoord. He, het was trouwens een overweldigend succes, de, de, het, was, het liep de zo brengen. druk als het was. Er liepen zoveel mensen uit jouw van mezaamhuis, dat was gewoon geweldig. Ja. Dat is toch ook wel mooi dat de Gorische bevolking daar zo op reageert. Want het is toch een indaverende investering geweest voor onze begrippen. Hè? Zeker, dat is zeker een grote investering. En uh, daar heeft de daarom heeft de politiek denk ik ook in het verleden lang geaarzeld. Want je kan zoiets maar één keer doen natuurlijk. Als ja. het een zepert wordt, dan zit je er jaren mee. Want het kost inderdaad zoveel geld uh, dat je er wel haast zeker van moet zijn dat het gaat lukken. En vandaar dat wij, denk ik, en met wij bedoel ik de politiek op dat moment in 1999, dat op een goede manier hebben aangepakt. We zijn rustig te werk gegaan. We hebben alle mogelijkheden naast elkaar gezet. We hebben plussen en minnen uh, op de verschillende onderdelen uh, naast elkaar gezet. En daar kwam een variant uit op deze plek: een gedeelte renoveren, een gedeelte nieuwbouwen voor dat geld. En voorzichtig te werk gegaan, met, uh, ja, op behoedzaam uh, voorwaarts getrokken, maar wel heel beslist. En uh, ik denk uh, nou ja, dat Goorle inderdaad trots mag zijn op wat hier staat. En dat het ook heel belangrijk is voor de Goorles gemeenschap. Want als je ziet hoe druk het hier is en hoeveel mensen elkaar hier tegenkomen. Dat is uh, geweldig voor zo'n dorp, vind zeg, gemeente, mag ik. Ja, zeg, de gemeente bouwde, was de bouwheer, zeg maar. Um, er is ook een bestuur van de Skag, de Stichting Culturele Accommodaties ja. Goorle. Werkten jullie met elkaar tegen elkaar op? Of hoe hoe, hoe verliep dat? Zeer nadrukkelijk werkten wij met elkaar samen. En uh, dan dus heb je natuurlijk de Stichting Culturel Scholen die het gebouw beheert. Je had de gemeente die is, was opdrachtgever en uh, die financiert het gebouw. Je hebt een heleboel gebruikers, je hebt de architect, je hebt aannemers, je hebt adviseurs. En uh, ik moet zeggen dat ik het gevoel had dat op een bepaald moment uh, echt een team ontstond. En natuurlijk zijn de belangen verschillend. Dat zeker. Het is voor een, voor een club die hier in huis zit van belang dat ze zoveel mogelijk vierkante meters krijgen soms. Aan de andere kant, de gemeente die moet op zijn centen letten. Het schakbestuur die heeft ook een aantal belangen en eisen over bruikbaarheid en het gemakkelijk gebruik van het gebouw, de beheersbaarheid, de exploitatie. En soms lopen die belangen niet parallel, maar met begrip voor elkaar standpunten is er echt iets goeds. Dat is tot stand gekomen lijkt mij. Ja. Ik heb het altijd heel plezierig gevonden om daar... Uh, er is, is enige kritiek te... op de toneelaccommodatie, heb ik begrepen. Dat van... heeft in de krant gestaan, ja. ja. Ja, ik hoor dat ook wel van mensen, die iets met toneel te maken, dat dat toneel toch niet typisch is wat ze toch graag hadden gezien. Iets te breed, iets te ondiep. Maar ja, dan kun je toch ook dat die, die tribune een beetje inschuiven, zou ik zeggen. Maar ja, dat is te technisch voor ons. Nu. Ik lijkt mij ook te technisch. En gelukkig heb ik me daar met zulke soort dingen nooit bemoeid. We hadden de beste theateradviseurs van Nederland. Althans, mensen die daarvoor doorgaan. En die hebben dit mede tot stand gebracht. En ik denk eerlijk gezegd dat op alle onderdelen van zo'n gebouw. En ook natuurlijk zo'n theaterzaal. dat het altijd anders kan. En dat je liefhebbers hebt van een stijliger theater. En liefhebbers van een platter theater. En liefhebbers van een podium. En andere liefhebbers van een vlakke vloer. Ik heb het toevallig vorige week een keer gevraagd aan artiesten die hier optraden. Waar ik wel kostelijk ...bij geamuseerd heb overigens, bij uh, de nieuwe snaar dat, vier Belgische heren. Ik heb maar eens aan hen gevraagd wat zij ervan vonden, want die spelen in allerlei theaters... ...en die waren laaiend enthousiast. Ja, ja. Ja, kijk. ja, dat was die ingezonde brief, die, die heb ik ook gezien en, en dat loog er niet om. Verder heb ik dat eigenlijk nog niet uh, bevestigd of, of tegengesproken gezien. Ik denk mensen... dat, het, dat het nog maar te incidenteel is, dat geluid. Dan zouden we toch nog eerst uh, wel wat, uh, wat, wat meer geluiden daarover moeten horen... om, om daar ja, ja, verschillende heb... dingen over te zeggen. Ja, ja, ik heb het vooral gehoord uit de kringen van de Goolse Revue. Maar dat was een presentatie met 150 of 180 mensen. Dan moet je natuurlijk ook wat te bieden hebben, ja, je moet wat te bieden hebben, maar je moet er ook rekening mee. Je moet natuurlijk ook, denk ik, als je uh, zo'n presentatie doet of een, of een revue in elkaar zet, natuurlijk ook wel een klein beetje rekening houden met de ruimte die je hebt. En in dit geval was dat heel moeilijk, omdat die revue in elkaar gezet werd, eigenlijk parallel met de zaal. En uh, ja. dan weet je nog niet precies wat je, wat je krijgt. En uh, ik denk dat de volgende keer uh, schrijver en regisseur uh, dat veel beter uh, kunnen inschatten. En dat het, dan, uh, ja, dat het dan nog beter gaat. Maar je hebt altijd voor- en nadelen aan welke zaal dan ook. Ik mag er nog een keer van, van Ben. Um, jij zegt, ik was, ik was de bouwheer... maar ik heb me met zoiets niet bemoeid. Daar hebben ik, heb ik mensen voor ingehuurd die van theater, van alles weten. Toch is het wel interessant dat je als politiek leidsman uit die dagen... En je zou er toch verantwoordelijk bent voor, de, voor dat boeltje. Dus al, al doet een ander het fout, jij wordt toch aangekeken zeker, erop. Hè? Zeker, oh, Maar ik voelde me ook wel politiek verantwoordelijk en die, die verantwoordelijkheid heb ik, die ontloop ik ook niet. Maar zelfs, als, of zelfs, ook als je politiek verantwoordelijk bent, moet je wel vertrouwen hebben... in mensen die van bepaalde zaken meer verstand hebben dan jijzelf. En dat vertrouwen, dat heeft ertoe geleid dat we hier een prachtig gebouw hebben. En je moet niet steeds op de stoel gaan zitten van de specialist. Je moet het vertrouwen hebben dat die mensen dat kunnen. En als het fout gaat, of als je, als je ziet, of als het dreigt fout te gaan... je moet wel de vinger op de pols, aan de pols houden... maar uh, niet uh, steeds uh, je met allerlei details gaan bemoeien. De betrouwde kan niet overal verstand van hebben. Maar een, een Duits spreekwoord zegt, vertrouwen is goed... Maar controleren is beter. Nou is er een, daar, daar, een, daarmee, uh... een, een hoogleraar in Groningen, Kees Kools, hij is vaak in gehoren. die heeft pas als econoom en insider in het bedrijfsleven gezegd, controleren is goed, maar vertrouwen is beter. Dus die kiest eigenlijk jouw partij. Je nou, moet ik toch denk dat de waarheid wel, wel in het midden zal liggen. En uh, ja, kijk, ook besturen is uh, een zeer menselijke activiteit en uh, ja, het is de, de vaardigheid om in te kunnen schatten waar je de vertrouwen kan geven en waar je daar nog even mee moet wachten. Ja, maar ik denk dat dat staat rechtelijk. Het, de gemeenteraad controleert uh, wat, wat de BMW doen. Maar, maar je kunt als wethouder toch niet de deskundigen gaan controleren of ze het met de akoestiek goed gedaan hebben. Hè? Als eigenlijk... je in een bouwvergadering zit waarbij de stand van zaken wordt doorgesproken in aanwezigheid van de wethouder. Dan heeft hij, als het goed is, heel snel een neus voor zaken waar men het helemaal over eens is en waar diverse mensen samenwerken en het goed gaat. Die kan hij dan onderscheiden van momenten dat hij denkt van hier gaat iets fout. En uh, ik zal dat dus heel scherp in de gaten houden. En, desnoods, ook op details wel eens een opmerking maken. Ja, toch wel. Maar ten aanzien van de theaterzaal waar we het over hadden, heb ik, dat, uh, heb ik niet gemerkt dat dat nodig was. Nee. Goed. Um, zullen maar, we dit ben, ben maar ja. toch nog ja. een keer zo brengen? Ik zie net een sign van onze regisseur. Henk van Bokstel is onderweg. Stel, voor, stel je voor dat hij ook nog op tijd aankomt. Hè? Ja. Goed, wij gaan door met in uh, afwachting van Henk van Bokstel met ons rondje. Wat was er in het nieuws? Je hebt dus aangekaart, Leo. De Open Dagen van, van uh, het Jan van Bazaarhuis. Uh, chef, heb jij een nieuwtje... Ja, eigenlijk een heel voor de hand liggende. En dat is natuurlijk dat wij in Goorlen uh, de laatste weken uh, geconfronteerd zijn met geweldige sportieve prestaties. Gerben de Knecht, Nederlands kampioen. Ik heb hem zelf zien rijden in, in Loenhout uh, in de kerstvakantie. Uh, ik vergeet nog even de namen van de dames die mee gaan doen aan de Olympische Spelen bij het bobsleeën, Maar wat ik vooral hartstikke leuk vond, dat was uh, de prestaties van Irene Wust mm -hmm. in dit geval. En waarom vond ik dat extra leuk? Omdat ik vroeger nog ooit op kraanvisite ben geweest toen ze geboren is. Haar vader, Wim Wust, ik weet niet of je die kent, nee. maar. Uh, het lag, het lag eigenlijk voor de hand dat hij een kind moest krijgen die zo goed kon schaatsen. Want Wim die kroop op, als een kat over het bank vroeger al, waardoor hij bij mij de bijna Matusevits kreeg. En dat, als hij luistert, dan weet hij dat nog goed. Matusevits, is dat een beroemde schaatser? Ja, hij was een hele beroemde Russische schaatser die vooral bekend was om zijn stijl. Hij is geloof ik ook nog ooit wereldkampioen geweest. Maar vroeger kreeg je ook nog wel punten voor stijl, lijkt mij. En uh, Matusevits was een, echt een hele bekwame schaatser. Dus, dus uh, in degene van, van Irene Wust, daar, daar, daar zit uh, ja, heel zit, wat schaatser. Ja, aan. Wim is een, een echte Friese schaatserrijder. Nou, wij zijn is vol Wist van ja. Friese herkomst? Ja, ik dacht het wel, ja. Ja, ik geloof het ook. Dus jij bent op uh, kraanvisite geweest ja, toen, een toen Irene Wust op... werd, werd geboren. Ja, ja. 18 jaar geleden was, was jij uh, daarbij en, en ja. je, zag, dus... je zag het al aankomen. <laughs> nee, ik zag het toen niet aankomen, maar uh, <laughs> het verbaasde me achteraf niet. Ja, het, het leuke is, uh, ja, ze is nog uh, vreselijk jong. En, en ik las in het krantje vandaag dat, dat uh, die Claudia Pechstein... die, uh, die, die uh, is daar kampioene geworden bij de dames. Um, en dan werd dan gezegd dat ze al uh, acht jaar uh, eigenlijk uh, een kampioenen is. En toen uh, liet uh, Irene Wustig ontvallen. Acht jaar, jeetje, toen was ik elf. Ja. Dus, dus toen, uh, toen die Claudia Pechstein begon... Ja. toen was het inderdaad ja, ja. nog maar een, een basisschoolkind. Ja. Ja. Overigens, in samenhang daarmee... We hebben daar in Goordens Belang die centerfold gezien, in Goed Nederlands. Die, die uh, opklappagina waar uh, Irene Woest uh, op, op staat afgebeeld. Ik weet niet wat, wat jullie daarbij gedacht hebben. Ik, ik dacht er eigenlijk niks bij. Totdat ik Joop Schepens tegenkwam. Die uh, mij verteld heeft wat, wat de achtergrond is van die uh, middenpagina. Je, je denkt van, nou ja goed, daar, daar is zo'n zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo foto afgedrukt uh, op posterformaat. Maar er zit een enorme hoeveelheid werk achter van, van onze Joop Schepens, die uh, eigenlijk deze redenering heeft, die in wust. Die zet Goorle weer eens op de kaart. Voor de zoveelste keer komt Goorle in de picture, uh, nationaal, internationaal. Dan moeten wij als Goorle wat terug doen. En namelijk uh, met, met onze support, met, met onze steun. En, en, dan, dan moet, en dan gaat het rollen en dan ziet hij voor zich inderdaad dat dat uh, overal in de huizen... Die, die die poster hangen. Maar, maar zo'n poster, ja, voordat je die hebt... en wat daarvoor nodig is, voordat je dat, dat allemaal georganiseerd hebt... nou, laat Joop daarover vertellen... en hij zal zo'n uitzending als deze volpraten. Zo. Ja, ja, dat is werkelijk vind ik Kan Joop dat over elk onderwerp, of is dat speciaal? Nou, nou speciaal, denk ik. Nou, in mm. dit verband met, met die uh, uh, campagne Steun uh, Irene Bust. Mm. Ja, ja maar, maar dat, is, dat is de achtergrond van die, uh, die poster. Want ik denk niet dat veel mensen dat weten. Want, want, uh, ja, ik denk het wel, want ja? ik heb het toch verschillende zien hangen, ja. Ja, maar dat, dat Joop daarachter zit. Dat dat uh, een van de, van de vele oh, acties is ik ik van, uh, van Joop. Ja, ja, ja. Die ook een verdienstelijk medewerker is van de LOG-televisie, Hij heeft er vroeger heel veel verkocht, hè, televisies. Ja. Heel goorlijk stond vol met, <laughs> ja, ja. met antennes, met daarop ja. een hele grote S van ja. schepen. Ja, ja. Ik heb ooit een gesproken portret gemaakt, gewijd aan Joop En Toen heeft hij mij verteld dat hij daar goed aan verdiend heeft. Kijk, daar gaat de, daar de deur open. Daar gaat de deur open en daar komt Henk van Boksel binnen. Welkom, ga zitten. We zijn, Henk, bezig met ons rondje Wat was er in het nieuws? Ik zou zelf een bijdrage daaraan willen leveren... door terug te halen waar we op 2 januari over gesproken hebben. Toen hebben we hier een bestuurslid gehad van Mainframe... Intussen, afgelopen week is Mainframe verschillende keren in het nieuws geweest. Het gaat over uh, het jeugd- en jongerenwerk uh, Goorl Daar was een, een conflict uh, gaande tussen het bestuur en, en uh, de wethouder. Uh, daar uh, dreigden dingen niet goed te gaan. Er was geen beheer in het gebouw. Uh, het bestuur dreigde op te stappen. Uh, er was van allerlei rottigheid. Het is even spannend geweest... En nou ja, het is misschien wel aardig om de ontknoping te melden, zoals ik hem in ieder geval uit, uit de krant heb vernomen. Um, der, de bestuur blijft blijf zitten. Overigens, het bestuur zat even in een hele merkwaardige positie, dat dat ze zowel ten opzichte van, van de wethouder, goedemaker, uh, ja, in, in een vervelende positie zat, en ten opzichte van de eigen medewerkers... Ze, dat bestuur zat, zat eigenlijk zich nogal uh, in, een, in een isolement te, te manoeuvreren. Want, want, want uh, het bestuur wilde niet dat de medewerkers uh, ingeschakeld zouden worden om, om het gebouw uh, open te houden op, op de uren dat dat uh, nodig zou zijn. Maar goed, alles is uh, uh, rondgekomen, voor zover ik begrijp. Het bestuur blijft aan. Um, er, uh, komt, uh, er komen een aantal uren vanuit het skag daar komt de professionele uh, beheer bij, bij, bij, de, bij, de, bij de deur, bij de sleutel. Dat hoeft niet van, van vrijwilligers uh, af te hangen. Heb ik dat goed begrepen? Is dat, uh, wat, uh, hebben jullie dat ook opgepikt? Well, Leo, je hebt... Uh, nee, ik ben nee. een beetje off-site geweest, ja, off nee. geweest. Jullie? In grote lijnen klopt dat. Ik weet, niet het, uh, ik weet er niet het fijne van. Maar wat ik wel weet, want ik heb met diverse mensen ook gesproken hierover... En wat ik wel weet is dat het uh, gelukkig, heb ik ook uit de krant begrepen, dat uh, de, de grootste kou uit de lucht is. En het zal toch wel voortdurend, uh, voortdurend vinger aan de pols uh, houden zijn uh, bij zulke soort situaties. Maar wat ik nog het meest jammer vond is dat we hier te maken hebben met bijna allemaal vrijwilligers. Uh, dat geldt voor de bestuursleden, dat geldt voor de vrijwilligers van Instagram, die eigenlijk allemaal hetzelfde willen. Ja. Die hebben allemaal een geweldige drive om dat gebouw zo goed mogelijk... ...te beheren, om het open te doen... ...om zoveel mogelijk jeugd te ontvangen... ...dat is voor iedereen de motivatie. Alleen de manier waarop... Dat dat dan moet, of hoe dat geregeld moet worden, dat is zeker in het begin, net een nieuw gebouw, heeft dat geleid tot een, laten we zeggen, tot een aantal misverstanden die dan uh, ja, breed uitgemeten worden, waar dan veel over gesproken wordt, waar ook andere mensen zich weer mee, mee gaan bemoeien. Maar gelukkig, heel, ik vind, ben er heel blij mee, is men uh, er althans voorlopig zover uitgekomen dat, uh, dat het weer open kan ja. en open gaat. Als jij wethouder was geweest, had je dan ook gezegd, nou laat de vrijwilligers het maar doen? Dat kan ik zo niet zeggen. Ik weet niet precies uh, wat, hoe de situatie was. Maar ik vind wel dat uh, vrijwilligers, en of ze dat allemaal, met wie dat dan moet zijn... en onder welke voorwaarden en wat ze daarvoor moeten kunnen. Uh, ik, het, het lijkt me nogal een verschil of, of je daar uh, met uh, tien kinderen... Uh, uh, aan het kleien bent... of dat je daar carnavalsavond hebt met 500 kleine peuters. Dat lijkt me echt een groot verschil. Dus in het algemeen kan ik dat niet zeggen. Aan de andere kant denk ik dat die vrijwilligers... Uh, althans een aantal ervan... mans genoeg zijn om ook mede in dat gebouw... Uh, een soort beheerdersrol te spelen. Dat kan bij GSBW, dat kan bij VOAP. Dat kan, waarom kan dat niet uh, in dit gebouw? Mm, okay. Maar... Ik zeg er nadrukkelijk bij dat ik me er niet mee wil bemoeien... want ik ken niet alle ins en outs. En we hebben te maken met skakbestuur... en we hebben te maken met heel veel verschillende mensen. Dus ik vertrouw erop. En dat doe ik zeker. Dat wil ik ook mijn best uitspreken... dat beide gemeenten daar goed begrip voor is. Maar ook dat daar verstandig mee omgegaan wordt. En ik heb begrepen dat de wethouder Hoedemaker... in dit geval daar... Uh, ...zich zeer nadrukkelijk ook uh, uh, hard voor maakt... ...dat het gebouw open is en goed gebruikt wordt. Goed. Uh, ik stel voor dat we naar het muziekje gaan... ...want dat uh, plannen we zo'n beetje halverwege in ons, ons uh, praatje... ...dat we Henk uh, de gelegenheid geven om ook... Uh, ...wat was er in het nieuws wat, wat jou getroffen heeft... ...en uh, wa, wa, wat wil je naar voren brengen? Uh, van de afgelopen week of... Ja. Uh, oh, dan moet ik daar uh, heel erg uh, snel over nadenken. Als het gisteren was, is het ook goed. Ja, oh, nou ja uh, wat mij in ieder geval van gisteren is bijgebleven... is natuurlijk de dartwedstrijd. Dus uh, Jelle Klaassen en uh, Ruimer van Beineveld. En uh, die, die vond ik eigenlijk fascinerend om te zien, moet ik zeggen. En die Klaassen ik... is een soort buurjongen van ons. Hè? Ja, die komt uit Alphen. Maar omdat ik zelf ook dart... Uh, weliswaar zo, uh, weet je niet, in je vriendschappelijke keer een paadje gooien... En daar hadden we deze week nog over met elkaar, uh, met het team. Dan staan we in de onderste klasse. We staan ook bijna onderaan van, uh, op de stand. Het en team dan... waar jij in dacht. Ja, team waar ik in dacht. Ja. En dan staan we dan nog zenuwachtig te zijn met een paardje in de bord gooien. En dan zie je daar die Jelle Klaassen. En nou, die, die kent geen zenuwen volgens mij. Ah, nee. Dat was onvoorstelbaar. Nou, dat is mij in ieder geval Je, denk, je denkt, als je zo'n man <laughs> ziet spelen, dat moet een dartel type zijn, Maar dat is hij helemaal niet. He? Nee, Eens, hei, je hei, je hei, hebt een vaste een hand eis, nodig. Geen zere ja. ja, Ik moet zeggen dat ik Henk toch ook wel ken als uh, echt, uh, een koele kikker. Dus het ja. verbaast me een beetje. Ja, ja, ja, ja, maar... Dat hij dus op een of andere manier van zijn stuk te brengen is. <laughs> mogelijk komt er nog voor pas. <laughs> ja. Ja, Emotie zien, in de maar... politiek is uh, nooit weg, hè? Nee, maar... Goed. Ik weet waar ik mijn pijltjes op moet richten. Waar je je pijl op moet richten. Goed. Wij gaan naar een muziekje. Daar heeft Els van Kemenade voor gezorgd. Een, een cd van Bram van Meulen. En met het ijzersterke nummer Politiek. niet politiek, politiek, politiek, politiek. Ik kijk niet en ik zeg niet. Ik kijk niet en ik zie niet. Ik praat niet en ik zeg niet. Ik luister niet, ik hoor niets. Scherpe tekst, uh, op het laatst, daar gaan we het even niet over hebben. Uh, waar ken ik die melodie van? Dit is uh, ongetwijfeld de herkenningsmelodie van Logpolitiek op de tv. Nou, uh, in schaatstermen gesproken... ligt Logradio... een paar rondjes voor op, op de televisie. Na de verhuizing wil het nog maar niet starten... Daar bij, die, bij die tv. En, en de radio... Die, die verdient een zeer grote pluim op de hoed. En, en de jongens van de tv... die mogen zich eigenlijk wel een beetje schamen. Jongens, schiet toch eens een beetje op met die televisie. Zorg toch dat jullie de lucht in komen. Wat is dat nou? Enfin, goed. Nou, terug naar uh, politiek. Naar uh, onze gasten, Chef Verhoeven en Henk van Boksel. Nou, beide ja, ik zou zeggen, beide verloren zonen die op het punt staan om weer terug te keren. Mag ik jullie zo noemen of, of vind je dat zwaar overdreven? Ja, dat vind ik zwaar overdreven. Voel ik voel me in ieder geval geen verloren zoon. Het is wel zo dat ik wel een beetje aanvoel wat je ermee wil zeggen. Dat wij aanvankelijk uit de politiek verdwenen zijn. Verdwenen, het is pas eigenlijk heel kort. En bemoei me nog overal mee, kan ik je vertellen. Dus, uh, nee, verloren zoon, uh, dat voel ik me niet. Er zijn en... natuurlijk luisteraars die niet precies weten hoe het in elkaar stak. Jullie zijn, uh, naar aanleiding van het incident rond de vriendschap... en bouwsels van uh, oud-wethouder De Vries... zijn jullie als college op een gegeven moment opgestapt. Ja. En dat was in? Uh, nou, in feite in juli 2004. Maar we zijn blijven zitten tot 1, juli 2005, even, 1 januari 2005 om lopende zaken af te wikkelen en toen uh, trad een nieuw college aan. Maar even toch een opmerking van dat uh, misschien er mensen zijn... die niet weten wat er aan de hand is geweest. Die ben ik geen één tegengekomen, moet ik zeggen. Iedereen weet toch wel iets van de Goerdense politiek af. En uh, misschien heeft je eerst verweer de klok horen luiden... maar uh, ondertussen toch heel veel mensen gesproken het afgelopen jaar. Iedereen, iedereen heeft er wel een mening over ja. of weet er in ieder geval re van Reageer jij ook op, uh, op die term verloren zoon? Nou, ik zou uh, liever zeggen Goerdense zoon... Uh, dus, niet, uh, niet verloren? Nee. Het uh, ja, stond ik in het krantenartikel trouwens. Ik, uh, ik ben een politiek dier. Het zit een beetje in mijn bloed, uh, mag je misschien wel zeggen. Of dat nou goed is of slecht, dat weet ik niet. Dat moeten de mensen zelf maar uitmaken. Maar uh, twee weken terug zat ik op de bank. Uh, we weten hoe het is gegaan. GroenLinks doet niet mee aan de verkiezingen. En, uh, Want ja, niet iedereen weet dat jij wethouder was namens GroenLinks. Hè? Dat zal misschien niet iedereen weten. Uh, dat, uh, dat geloof ik zonder meer. Maar heel veel mensen ook wel. En degenen die toch een beetje betrokken zijn... die weten dan ook dat GroenLinks niet meedoet aan de verkiezingen... Ja. de komende gemeenteraadsverkiezingen. En ja, daar uh, heb ik toch uh, 22 jaar uh, onder andere die politieke partijen vertegenwoordigd. Want dat heette voorheen nog de PSP. En nogmaals, ja, ik ja, zat ik twee weken dat, dat je de het niet eens was met, met die beslissing van... van nee, van dat de... klopt ook. Ik uh, vond dat... Uh, nee, één ding is wel duidelijk. Het is heel erg moeilijk om aan mensen te komen... die echt in de gemeenteraad... Uh, plaats wilde nemen, of deel wilde nemen. Uh, want dat merk ik nu ook nog. Maar uh, ik vond toen, het was uh, 27 oktober, dat men de hand te vroeg in de ring had gegooid. Van, we, hebben, we hadden toen nog drie maanden tijd om mensen te zoeken. En uh, in die zin heb uh, ik dat allemaal, over. Is dat allemaal buiten jou omgegaan toen? Nee, nee, nee. nee. nee ik zat, erbij, nee, ik zat bij erbij. dezelfde vergadering. Alleen de meerderheid beslist. En daar moet ik me bij, bij neerleggen natuurlijk. Ja, ja, ja. Nou, Ik zie chef Fronsen met... Uh dat er te weinig uh, goede kandidaten zouden zijn voor de gemeenteraad. Uh, zelfs nee knikken. Nou, kijk, je leest het overal... en er zijn meer mensen die dat zeggen... en wie ben ik om, daar, uh, om dat te ontkennen. Wij hebben het probleem niet. Onze partij, Lijsteriel lijst die ik vertegenwoordig, waar ik uh, bij ben... die hebben genoeg mensen. We hebben ook tien nieuwe mensen op de lijst staan. We hebben nog een heleboel mensen in onze achterban... die aangeven van uh, als je er niet genoeg hebt, dan wil ik wel. En uh, ja, uh, kijk... Dus bij ons telt dat niet. We hebben ook uh, al die jaren die, die uh, vanaf 1996, 96-97 bij die herindeling toen wij uh, gestart zijn. Uh, of althans een doorstart hebben gemaakt vanuit uh, Alveriel, uh, Ook altijd uh, heel veel mensen op de achterbanvergadering gehad. Uh, vaak 25, 30 mensen. Later is dat wat minder geworden. Maar goed... Altijd toch wel boven de twintig mensen die op de achterbanvergadering komen. En ik begrijp eh, ook vanuit collega's, ook vanuit de regio en, en uit Goorden dat dat echt heel veel is. Zou ik een, een theorietje mogen, mogen lanceren dat, dat de landelijke partijen veel moeite hebben met, met het, het aanvullen, het verjongen van hun lijst. Maar dat de plaatselijke partijen daar minder moeite mee hebben. Ik, eh, ik heb het niet onderzocht, maar eh, waarschijnlijk heeft het ermee te maken. Ik, ja, ik, ik gok erop dat dat zo is. Ik denk ook dat dat waar is. Ik hoor ook van de andere plaatselijke partijen, dan... niet alleen in Golem, maar ook hier in de omtrek, dat het erg lastig is om aan mensen te komen. En ik heb ook de indruk, inderdaad, dat het bij plaatselijke partijen iets makkelijker ligt. Men maar toch... die, die P van de A ingehoren heeft toch een grote belangstelling. Ik hoor althans dat daar uh, makkelijk 20, 25 mensen ja. naar een bijeenkomst komen. Ja. Dus daar geldt dat dan kennelijk niet ja. voor. Nee, nee het is ook, ik zei al, je moet het niet uh, over alle partijen gelijk schakelen... maar grosso modo geldt het toch voor een aantal partijen, ook hier in Golen. De Partij van Arbeid is volgens mij een, een uitzondering. Anderen weet ik het niet helemaal zeker, maar wat ik zo beluister... is het daar toch ook een, een lastig proces. Ja. Geldt dat uh, ook voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie? Volgens mij wel. Maar ja, nogmaals, het is moeilijk om ja, over deze, andere partijen te oordelen, dus uh, ja. dat doe ik dan ook maar niet. Nee, maar ik kan nee. het alleen uh, van GroenLinks nee, zeggen. Nee, het beeld en, is genuanceerder dan ja. ik zo even naar voren breng. Um, jouw positie is eigenlijk wel een bekende figuur in, in de golische politiek. Hè? En, ja. uh, iemand die, die geen onderdak meer vindt bij, bij zijn partij of, of, uh, en, en die da dan voor zichzelf begint. Ja. Nou, daar heb ik ook lang over nagedacht. In eerste instantie, eh, eerst was mijn vraag al toen we dus eh, zijn opgestapt, zeg maar, eh, begin vorig jaar. Van ja, wil ik eigenlijk, ho hoe zit het met de politiek en mijzelf? Nou, daar was ik eigenlijk toch wel weer vrij snel uit van. Ik vind politiek, bedrijven leuk en eh, het is gegaan zoals het is gegaan. Maar eh, ik ben een gordenaar in hart en nieren en hier wil ik toch graag iets aan de politiek, of in de, iets in de politiek betekenen. Nou, en dan moeten de mensen zelf maar uitmaken of ze dat ook vinden, ja of nee. Maar dat is mijn ambitie, zeg maar. Um, toen GroenLinks stopte dan, of stopte, en liet weten van dat ze niet meededen. Toen, ja, dat was uh, toch wel een dusdanige tegenvaller dat ik die ook eerst even moest verwerken. En ja, ik heb nooit het idee gehad om zelf iets te gaan doen. Nee, Wat, ik, was je licht verbitterd? Nee, niet verbitterd, maar teleurgesteld. Ja, ja. ja, dus, ja dat is toch een andere term. En uh, nee, verbitterd niet, want ik kan me ook wel bij het democratisch principe neerleggen dat de meerderheid beslist. En dat was in dit geval. Maar ze lieten jou toch maar meer of meer in de steek, hè? Want ja, nou, ja, je kent die ambities toch? Ja, natuurlijk, maar je mag ook niet helemaal van één man afgaan, natuurlijk, hè, als partij. En natuurlijk, uh, GroenLinks, ik denk dat dat uh, wel voor een gedeelte klopt, uh, was natuurlijk ook Heen van Bokstel. Nou, was niet, dat niet de reden om, uh, om niet meer mee te doen. De reden was gewoon dat er geen mensen gevonden konden worden die vooraan op die lijst wilden. Zijn er mensen die makkelijker voor de lijst van Bokstel tekenen dan voor GroenLinks? Dat is nog de vraag. Ik ben op dit moment daar zeer druk mee bezig. Toen ik besloten heb om het zelf te gaan doen... toen dacht ik van Henk, dan had je het beter twee weken daarvoor kunnen besluiten. Dan had je gewoon meer tijd gehad. Ik had nu vanaf de vorige week zondag, zeg maar, ben ik heel druk mensen aan het zoeken. In die zin lukt dat dat ook verschillende mensen zeggen van vanaf plaats vier of vijf wil ik best meedoen. Ik heb nog een paar mensen die mij moeten bellen om ook de eerste plaats ermee te vullen. En ik hoop dus dat ze dat ook inderdaad doen... Maar hebben bedenktijd gevraagd. Er is een soort conceptprogramma, dus dat willen ze natuurlijk ook eerst zien. Maar eh, ja, ik heb nog geen zekerheid. Dus wat dat in de betreft, krant stond lastig. dat jij zo'n beetje het gedachtegoed van GroenLinks zou vertegenwoordigen. Nou, die, die, die, die richting zal het ook zijn. Ik bedoel, het zou zeer ongeloofwaardig zijn, denk ik, als ik nu politiek ga bedrijven. Weliswaar dan op eigen titel in eerste instantie, want later moet daar nog een naam komen voor die club. Maar dat kan pas als je in de gemeenteraad zit eh, opnieuw. Maar uh, het zou zeer ongeloofwaardig zijn als ik nou iets anders ging vertellen ...als wat ik in de afgelopen twintig ja. jaar nee, heb gedaan. Ik snap niet goed waar heb je geen zekerheid over? Uh, of ik mensen mee ga krijgen die op de eerste plaatsen willen van, uh, van mijn lijst. Ah, uh, die zekerheid heb ik uh, nog niet. Plaats één is, is, is, is dat ben jij. En ja. dan uh, vier, vijf en zes, daar heb je mensen voor. Maar ja. twee en drie, dat is dan. Ja, dat is uh, dan nog even de vraag vragen. en dat hoop ik vandaag of morgen beantwoord te hebben. Want, en als dus, dat niet lukt, dan heb je geen lijst. Nee, dan, moet ik, dan doe ik het alleen. Dan heb ik geen keus. Ik heb nou eenmaal besloten om mee te doen. Dan is dat uh, heel vervelend, maar dat kan dan niet anders. Want ja, als 2 en 3 niet meedoen, dan doen 4, 5 en 6 ook niet mee. Want die, die willen niet naar voren geschoven worden. En het kan ook niet zo zijn dat je twee vakjes openhoudt uh, op het stemformulier. Dus uh, dat, uh, dat is echt nog een, uh, een heel lastig punt. Dus dat geef ik hier ook maar gelijk aan. Dat het moeilijk is om... En natuurlijk, het is in, in een bepaalde politieke richting ook natuurlijk. Dat hoort er dan natuurlijk wel bij in dit geval. Maar om dan echt bekwame mensen te vinden die ben ja. je in die gemeenteraad. Dan doe ik het alleen, dat het vind je ook nog wel een optie. Dan, dan vertegenwoordig jij ja, je. Ik heb jou net uitgestoken. En nou ja. heb ik ook voor mezelf gezegd van. Als het dan alleen moet, ja, liever niet, want uh, liever met draagvlak. En dat is er ook, want zelfs in de organisatie... Ik heb al drie mensen die in de commissie willen, bijvoorbeeld. Ja. Maar niet in de gemeenteraad. Ja. Ja. Eén is genoeg. Je, je bent niet zoals Peter R. De Vries die zegt... nou, ik moet op zijn minst zoveel zetels hebben, anders dan, dan uh, vergeet het maar. Nee, nee, nee, nee. Nee, kijk, waar ik ook benieuwd naar ben, dat, is, uh, en dat geldt misschien wel voor meerdere van ons... Uh, misschien ook voor mijn buurman... Uh, er is natuurlijk wat gebeurd de afgelopen dat ben ik paar ik niet jaar. Maar dat, is chef, <laughs> is waar, dat is waar, ja. mijn linkerbuurman moet ik wel. zeggen in dit geval. <laughs> maar misschien geldt het, nee, voor jou kan het niet gelden, Leo. Um, maar van, ja, hoe is dat nou uitgepakt? He, dat is anderhalf jaar geleden dat het allemaal is gebeurd. Toen is, daar, uh, ja, toen is het afgesloten, wij zijn vertrokken. En hoe kijkt men daar nu tegenaan? Ja, en... chef, zeg daar eens wat van, want dat boompje wisselen 1 en 2 is natuurlijk ook niet zonder reden. Uh, normaal was uh, Jan Schelkens uh, de, de lijst aanvoeren, dat was uh, de onbetwiste nummer 1. Jij, 2, jullie waren altijd wel een team, uh, veel samen optreden, maar uh, het is onmiskenbaar dat, dat jij nu op de eerste plaats staat en Jan Schelkens op de tweede plaats. Ja, nou... zit ja, ja, je zegt... in de krant: Verhoeven straalt op kop trots uit. Daar ja. hebben we de op kop. Ja. Nou, de eerste vragensteller die zegt een heleboel dingen. Als ik daar niet op reageer, dan lijkt het alsof ik, daar, of ik dat nee, ook aanneem. Nou, nee, okay. nou laat ik daar ja. maar niet doen, want dan wordt het te ingewikkeld voor de luisteraar. Het was inderdaad zo dat... Uh, nee, laat ik eens met iets anders beginnen. U spreekt ook vrijuit, doe ik dat ook. Ik zou willen zeggen, en dat meen ik uit de grond van mijn hart... dat ik Henk uh, met zijn poging om in de gemeenteraad te komen met het allerbeste wens. Oh. Ik hoop echt dat hij erin komt. Mm -hmm. En hij, hij verdient het en ik gun het hem. En het is een hartstikke betrouwbare, eerlijke politicus. Nou, die kijk, en dan komen is we er van te kort. Dat is toch geweldig, daar hebben we. Ja. Nooit genoeg van. Okay. Dat is één. Twee. Nou, prachtig. Nu even over uh, het lijsttrekkerschap. Want de gemeentesecretaris dat ook? Ik heb geen idee. Oh. Maar ik denk het wel. <laughs> <laughs> um, nou even over het lijsttrekkerschap van onze partij. Het is inderdaad zo geweest, uh, zeker in het begin was het zo, dat uh, Jan uiteindelijk de initiatiefnemer om een doorstart te maken vanuit Alveriel na naar de herindeling. Als wij als Klein Riel uh, bij het grote, nog veel grotere goorlen moeten, dan uh, wil ik uh, me daarmee bemoeien. Hij uh, heeft toen uh, aansluiting gezocht met een aantal mensen in Goorland. Dat was ik er een van, want we kenden elkaar al heel lang. Uh, dat heeft uh, uitgepakt zoals u dat allemaal heeft kunnen zien. Wij kwamen binnen als grootste partij en zijn dat tot op de dag van vandaag gebleven. Uh, het was ook heel logisch en er was geen enkele aanleiding om bij die vorige verkiezingen. om uh, dat, uh, dat team te veranderen. Dat, uh, we, waren, we zijn met z'n tweeën wethouder geworden en uh, dat is altijd. Uh, naar, naar mijn gevoel en ook naar het gevoel van de kiezer blijken de uitslagen. Is dat heel goed uh, gegaan. Er was Waren e jullie ook de zwaargewichten van jullie, van jullie partij? Ik denk zelfs, uh, als je goed kijkt, letterlijk en figuurlijk uh, in mijn geval. Maar uh, ja, dat denk ik wel. Maar we hebben een heleboel goede mensen zijn daar, daarnaast uh, opgekomen. We hebben hun talenten uh, ontplooid. En uh, ja, ik hoef ze niet allemaal te noemen. Maar kijk naar de, de raadsleden die er zitten. Die ieder zo in zijn eigen gebiedje toch uh, een soort specialisme heeft uh, ontwikkeld. Waar de partij zijn voordeel mee doet. Nu is het zo bij deze verkiezingen. De partij heeft uh, om weer wederom een beroep op ons gedaan om ons in te zetten. Wij hebben ook heel veel aan die partij te danken. Dus uh, we hebben uh, ook niet geaarzeld om ons daar weer opnieuw voor in te zetten. We hebben ook niks om ons Heb voor te... Heb niet geaarzeld? Nou, ik, natuurlijk wel even, maar dat is het, het menselijke aspect eraan. Ja, ja. Maar als de partij uh, jou terugvraagt en dat vertrouwen geeft, dan moet je ook verder niet aarzelen. We hebben ook niks om ons voor te schamen. Als ik in de spiegel kijk, dan weet ik precies wat daar gebeurd is en wat er ook vooral niet gebeurd is. Waar wel vermoedens is over waren of zijn of uitgespit worden, en waar dan ook. Ja, ho, ho, wacht eens even. Er zijn toch ook nog dingen fout gegaan? Nu he? zijn wij... Uh, ik ik beantwoord eerst jouw oh ja, vraag en vervolgens ja, ja. de volgende vraag. We hebben gemeent van plaats te moeten komende, ruilen... in de komende vijf minuten afronden? Ja, <laughs> we hebben gemeent van plaats te moeten ruilen omdat wat er dan uh, aan de hand was... Uh, zich afspeelde in de portefeuille van Jan Schelges en alle pijlen op hem gericht waren. Wij wilden in deze verkiezingen uh, niet uh, meteen alweer beginnen met al die uh, pijlen op ons uh, te, te krijgen. Die zullen er beslist komen en we gaan ook discussies over wat daar gebeest is. Als die aan de orde komen, gaan we beslist niet uit de weg. Maar... Uh, het is ook uh, vrij simpel bij ons. Omdat we met z'n tweeën waren. Om nou eens van plaats te houden. eens een keer voor deze microfoon. Die geschiedenis nog eens uit de doeken te doen. Nou... Bereid altijd, maar ik. ik... Maar, maar niet vanavond, hè? want dat is te ingewikkeld en daar komen we niet, uh, niet, niet uit. Niet vanavond, nee. Nee, nee, ja. nee, nee. Oh. bedingel. Oh, nou, het is zelfs zo dat uh, een van uw redacteuren, Els uh, van Kebenaarde, is in de krant even laten zetten. dat we dat eigenlijk ook maar beter niet kunnen doen. Omdat dat toch voor veel mensen ver van een bedshow is. als het gaat om die feiten en om die. Uh, op dit moment uh, wordt ja, het. Ja, nog dat, steeds... is waar. dat heeft. En dan, dan, uh, dan raken je zaken op en dan wordt het weer mistig. en dat kunnen we beter niet doen. Want uh, ik vind dat wij uh, vooruit moeten en dat wij. Uh, ...trots moeten zijn op wat we in Goorland wel kunnen hebben... ...en, en allemaal doen samen. En uh, ik, dat, wil ik, uh, dat wil ik graag onderstrepen. Ja, toch is het uh, natuurlijk toch wel een, een testcase en een proef. De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, ook Zeker. voor jullie partij. Ook voor ons. Hoe, hoe pakt het uit en, en uh, ja... Als, als je op de gelijke sterkte bent, dan, dan uh, denk ik kun, je, kun je veilig zeggen dat, dat de kiezer je niet kwalijk heeft genomen en, en dat uh, alles vergeven en vergeten is. Als je significant zakt, dan, dan denk ik dat je moet zeggen, is niet, kun je niet van tevoren dat soort uh, gedachtenconstructies uh, opzetten. Als je een aantal zetels verliest, dan, dan moet je denk ik concluderen dat, dat, uh, dat er wel degelijk het een en ander, je is kwalijk genomen. Ja, Um, maar ja, vergeven en vergeten, daar heb ik ook persoonlijk weer wat moeite mee. Verge De mensen moeten niet vergeten. We moeten heel goed nadenken over, uh, en goed nadenken wie, wie geef ik mijn vertrouwen? Daar gaat het om. Hè? De politieke, politiek gaat ook over vertrouwen. Vertrouwen ja. uitstralen, vertrouwen krijgen. Vertrouwen heb je ook nodig om in die politiek je mond open te doen. Althans, dat is mijn mening. Als je dat vertrouwen niet hebt, dan heb je geen legitimatie... om er ook maar wat over te zeggen. Mm -hmm. Dus uh, dat vertrouwen dat moet je eerst uitstralen... vervolgens van de mensen krijgen. En dan inderdaad, uh, mensen kiezen om redenen die zij zelf uh, uh, bedenken. Ja. Uh, maar ik moet zeggen, ik heb er alle vertrouwen in... dat die Goorlose mensen kunnen nadenken. En dat ze zelf kunnen nadenken. Dat ze zelf hun conclusies trekken. Mm -hmm. En daar heb ik allerlei redenen voor omdat dat ook uh, te Je hebt er vertrouwen in dat jullie op dezelfde sterkte blijven, mensen? Mm, wij, hebben, wij hebben zelf heel veel vertrouwen of we op dezelfde sterkte blijven. Ja, dat moet nog echt blijken. Dat is koffiedik kijken, dat weet ik niet. Mm. Maar er zijn heel veel aanmoedigingen en heel veel bemoedigende woorden van mensen... die het prima vinden dat wij ons slakt, zo zeggen, niet laten kisten... en dat wij de mensen ook de gelegenheid geven om zich uit te spreken daarover. Wij willen het zelf ook weten. En stijgen en dalen, wat die verkiezingsuitslag betreft... Betreft is toch ook van alle tijden natuurlijk. Hè? Onder normale dat, omstandigheden dat, ja. had je ook geen garantie dat je precies, op volle, volle sterkte was gebleven. Het is een maar zeer de vraag of inderdaad stijgingen of dalingen rechtstreeks te maken hebben met wat dan zo, zogenaamd heet die affaires te maken. Zou maar is het wel goed dat, ik zeggen, zo'n partij als die jullie hebben en die inderdaad verdienstelijke verkiezingsuitslagen heeft gescoord, lang aan de macht blijft? Ik, je hoort voortdurend mensen klagen. Als je niet in het college zit, je komt er ook niet aan te pas. Je nee. wordt niet o serieus genomen. Eh, heb je dat gerealiseerd? Dat dat een beetje kwaad bloed zet in, bij Daar ja, wil, wil ik toch ook nog wel op regelen. Ja. Daar kan ik niks aan doen natuurlijk, nee. hè, dat dat kwaad bloed zet. Waar het ons om nee, gaat... Nee, nee, nee. Je kunt die oppositie, of hoe ze dan ook... Vroeger mocht dat niet oppositie heten... Toch ook met egaars behandelen. Oh, en, zo, en, en, en, en ooit... Ik heb ooit in de raad gezeten in die positie dat je er niet aan te pas kwam. En dan klaagden wij bij de toenmalige voorzitter, dat was de burgemeester. Um, um, oh ja, dat is die trou trouwens tegenwoordig nog. Dan klaagden wij, maar die was ook voorzitter van het college. Mm -hmm. En die gedroeg zich alsof hij alleen voorzitter van het college was. En nam altijd de partij... Ja, toch weet je ook je rol. Uh, ik geloof dat wij samen in de gemeenteraad hebben gezeten Zonder in, in de beginperiode En toen hadden wij dus allebei, geloof ik, uh, geen collegeverantwoordelijkheid. Juist. Ja. Dat was ja. onder uh, Van der Wildenberg. Van der Wildenberg, ja. En Van de Baar. En Van de Baar ook. Maar toen zaten wij al in het college, dus uh, dan was dat alweer maar een andere Maar ik moet wel toegeven, om niet, om niet, ik wil niet discrimineren, maar Van der Wildenberg was wat dat betreft wel een heer. Die realiseerde zich dat hij... ...voorzitter van de gemeenteraad was... ...en natuurlijk ook had hij zijn eigen... ...maar was altijd vol egaars... ...vond ik tegenover... ...wat dan toen ja. ten onrechte de oppositie ja. heette. Nou, ik, toch wil ik er nog wel wat van zeggen... ...want uh, ik heb beide uh, eigenlijk alle posities meegemaakt... ...zou je kunnen zeggen op dit moment... ...van uh, als eenling in de partij in de oppositie... Uh, ...ook nog als fractievoorzitter... ...terwijl ik een keer die kolenwethouder was... Uh, toen der tijd dus dan zat je in de coalitie... ...maar zat ik zelf in de gemeenteraad... ...en dan ook nog een keertje als wethouder... Um, ja, in de praktijk blijkt het dan nou toch zo te zijn. Want de partijen die toen in het college zaten, die klagen nu het haast. En dat is denk ik van alle tijden. En ik denk dat het van alle tijden zo zal blijven. Wat wel heel belangrijk is, vind ik toch, als je in het college zit... ...als je een coalitiepartij bent, dat je inderdaad wel goed moet luisteren... ...naar die andere partijen. Dat moet. En daar waar het kan, vind ik ook dat je er iets mee moet doen. Maar niet te min, er is een collegeprogramma. Daar ga je vanuit. Dat is de basis waarmee je werkt... En ja, dat heb je van tevoren met elkaar afgesproken. Dat is uh, weliswaar niet aan alle kanten helemaal dichtgetimmerd... Maar als ik hier kijk naar de belangrijke projecten die in Golen op stapel zijn gezet, dan denk ik van ja, het is toch maar goed dat er is doorgepakt. Want anders was er niks gebeurd, denk ik in dit geval. En dat is ook coalitie, oppositie. Dan moet je wel je rol kennen. Mag ik nog eens een vraag in jullie midden gooien? Als ik heel eventjes mag reageren. Ja. Ja. Henk noemde zichzelf er net een politiek dier. Daar ben ja. ik mogelijk niet, omdat ik er veel korter bij heb gezeten en lang niet de stadia heb doorlopen die hij vroeger in de raad heeft doorlopen. Ik ben eigenlijk ook maar meteen zo wethouder geworden, oh, ja. heel toevallig. Uh, toch wilde ik even reageren op uh, de manier waarop je dan met uh, oppositie en, uh, en coalitiepartijen hè, hoe die omgang zou moeten zijn. Ik moet toch wel heel eerlijk zeggen dat uh, ik snap het wel. Ik snap het wel dat het ook heel frustrerend kan zijn als je in de raad zit en je zit niet in het college. Je zit niet zo dicht op dat collegeprogramma als de andere partijen. Maar ja, ik moet zeggen dat uit de grond van mijn hart, uit de grond van mijn hart, die acht jaar dat ik wethouder ben geweest. En in de commissievergaderingen die ik in het begin voorzat en en waar ik dan later bij zat. Altijd. Mijn uiterste best heb gedaan en vraag het aan al die mensen uit de commissie en uit de raad. Uiterste best heb ik gedaan om juist die mensen het gevoel te geven dat er naar hen geluisterd werd. En juist proberen de voorstellen zo aan te passen dat een ieder zich daarin kon vinden. Maar dat neemt niet weg dat je als college dag in dag uit samen met wie dan ook. Vooral met ambtenaren en andere instellingen ben, bezig bent om problemen op te lossen. En niet om politiekje te spelen. Mm -hmm. En dat werd mm -hmm. me zelfs wel eens ooit er voor de voeten gegooid, van ja, maar het is wel politiek dingen. Ja, nee, we zijn hier gewoon problemen aan het oplossen, we zijn gewoon aan het besturen. Maar dan en noem je als wat. anderen dan zuur reageren, ja. dan is dat, ja, kun je daar verder niet zoveel mee, oh, veel over. Intussen noem je nog een andere macht, want je zegt, nou, ik luister wel naar, ik heb altijd geluisterd naar, naar alle uh, fracties, naar de, alle, alle raadsleden, nee, dan maar, ze maar dan, dan, dan zeg je, maar met de ambtenaren werk je de dingen uit en dan heb je, noem je de vierde macht, hè? Mm -hmm. Nou, nee, vierde ja. macht, zitten zitten in Goorlen, naar mijn smaak. Bovengemiddeld goed ambtenarenteam. Daar moet je dan ook gebruik van maken. En je moet er ook goed. En die mensen die hebben. Die zijn goed opgeleid. die houden hun vak goed bij. En de mensen waar ja, ik mee gewerkt ik heb. die is... zijn absoluut in staat om goede voorstellen te maken. En die houden dan samen met de wethouder. ook nog rekening met inbreng van andere en andere belangen. En ik vind dat dat samenspel. Dat, dat moet zo gevoeld worden. en dat moet niet op een persoon betrokken worden. of ik voel me tekort gedaan. Toch, of wat dan ook. toch. Het was wel kritiek, ook voordat jullie opstapten op jou, dat heb ik vaker gehoord, dat je te veel je oren liet hangen naar de ambtenaren op het gemeentehuis. Ja, ik heb dat ook wel eens gehoord en ik vond Toch. het ook niet terecht. Wat ik wel gedaan heb is die goed betaalde, goed opgeleide en betrokken ambtenaar natuurlijk wel gebruiken om goede voorstellen te maken. En niet meteen dan maar... Om een politieke reden of wat dan ook, te zeggen van wat ik, er, hè, wat ik ervan vond, of iedereen zomaar. Nee, uh... nee, nee, akkoord. Ja, maar, maar de, het ambtenarenkoops behoort wel dienstbaar te zijn, denk Precies. ik, aan maar dat de, zijn de zo, politieke besluitvormingen en aan de zo. grote kaders die ja. gesteld zijn. Precies. Ja, maar, ja, maar zij ja. moeten wel ook, zij zijn de permanente krachten. Zij moeten toch, Zeker. ik zeg, stuwend in een bepaalde richting. Zeker. Maar dan was de kritiek, begreep ik dat jij ja, te veel. Eén of wijze. twee mensen hebben dat wel eens gezegd. En dat waren dan vaak mensen die niet helemaal hun zin kregen. Of uh, waarbij het belang waarvan ze meen dat hun belang wat minder uh, voor het voetlicht kwam. Dat hou je toch. Maar dat wil niet zeggen, als één of twee mensen iets zeggen dat het dan ook zo is. Nee, maar het is en het blijft de politiek beslist. De gemeenteraad uiteindelijk is het laatste woord. En, en daar speelt in, in feite dus coalitie, oppositie. Uiteindelijk komt er een voorstel van de college op tafel en daar wordt over geoordeeld. En dan is het apparaat allemaal aan de beurt geweest, maar dan ligt er wat er ligt. En dan gaat het erom van in hoeverre is er nu wel of geen controverse tussen de oppositie en de coalitie. Ja, die is er. Ja. En, en, en dat hoort ook zo, denk ja, ik? Ja, zo hoort het. Zo ja. zijn de, de verhoudingen zuiver. Nog even weer terug ja. naar jouw persoon. Ik meen me te herinneren dat, dat je, dat is al toch weer enige tijd geleden, dat je gezegd hebt, ik, ik uh, zou graag weer wethouder worden, maar gemeenteraadslid, dat, dat vind ik toch niet zo, zo interessant. Uh, klopt dat? Herinner ik me dat goed? Nee, niet helemaal. Kijk, ik, ik doe nou helemaal geen uitspraken van wat het gaat worden. Uh, wethouder zijn, dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En als ik de kans nog een keer zou krijgen, zou ik het denk ik ook niet laten. Maar uh, verder uh, zeg ik daar niks over, want laten we eerst maar eens kijken uh, hoe ik van start kom. Uh, maar Henk, bij de maar, vorige verkiezingen was dit toch jouw standpunt? Ja, toen heb ik wel gezegd... niet in de raad, wel wethouder. Ja, klopt. Nee, toen, ja, dat, dat klopt inderdaad. Toen heb ik ook bewust achteraan op de lijst gestaan bij GroenLinks... ...van, uh, gewoon ook als lijstduur zeg maar... ...levert toch ook een aantal stemmen op uh, in dit geval. En toen heb ik dat inderdaad van tevoren aangekondigd. Uh, dus, maar dan weet de kiezer ook waar hij aan toe is. Ja. In dit geval ja, heb je gezegd van... Uh, ja, ...en ook na een jaar bedenktijd, uh, zoals ik al zei... ...van uh, ja, nee, raadslid, het zit ook in mijn bloed. Als ik opnieuw raadslid zou worden en verder geen, uh, uh, geen wethouder... Evengoed, dat doe ik ook met liefde en plezier. En, uh, en daar ga ik ook voor. Dus dat is geen enkel probleem. Uh, Oké, okay. goed. Leo, heb jij nog uh, vragen? Ja, ik heb de volgende. Twee weken geleden zat hier Kees Troost, onze gewezen gemeentesecretaris. Inmiddels behoorlijk in opspraak gekomen. vanwege zijn <laughs> scherpe kritiek op het, de, de gemeenteraad. En die zei eigenlijk: een van de wortels van het kwaad. en van die moeilijke verhouding tussen. BMW en de Raad, is dat er in Goren dat de Golische Raad zo verpolitiekt is. En dat er geen, niet gestreefd wordt naar een afspiegelingscollege. En dus niet gestreefd wordt naar uh, uh, consensus, maar naar vechten. Ja, vechten. ja daar is een heleboel discussie over. Niet alleen door Kees Troosten, want Goren staat ook in de regio uh, zeg maar op de kaart als van... Ja, dat is toch een gemeente waar altijd wat te doen is. Nou, ja, dat is in een ongunstige zin? Nou, dat wordt ongunstig dat wat bedoeld, is. maar ik vraag me af of je dat niet in de gunstige zin moet bekijken. Want als ik dan zie wat er hier allemaal is gebeurd afgelopen jaar op bestuurlijk niveau, dan zeg je van ja, dat valt allemaal niet goed te keuren en niet goed te praten. Maar als ik kijk naar de daadkracht van, uh, van, van 30 jaar geleden tot en met nu, dan denk ik van, dan mag Gohler er hier wel zijn in de regio. En ja, dan is er misschien het wel iets gebeurd. Uh, dat ja. je zegt, nou, het democratisch, het politiek proces werkt, het leeft. Het ja, is niet geen Ja, het is discussie, en... het ja. gaat tegen elkaar in. Ja. Het is Toch geen, heb je geen idee geen hoe die, die, die moeilijkheden van jullie college en, en, en even daarvoor dat college van, met, met burgemeester Van den Baar, mm -hmm. hoe ongunstig dat werkt op de mening, op de, op de publieke opinie, uit Ja, nou, nou, ja maar... Ik ben het dus niet met Hen Kees op dit punt. Ik vind uh, dat zure gedoe en het niet nastreven van oplossingen, maar puur om de politieke uh, opmerkingen te gaan maken, waardoor mensen misschien beschadigd raken en het college dus altijd onder vuur ligt, onder welke omstandigheden dan ook. Het is, als je alleen maar nastreeft om het college veel mogelijk schade toe te brengen, dat vind ik niet goed. Je kan wel zeggen, van, er moet een, een, een eerlijk politiek debat zijn voor, maar op basis van argumenten en op basis om het probleem op te lossen en dan misschien op een manier zoals jij dat voorstaat of meer dan, dan, dan de andere oplossing. Dat mag. Maar als het alleen maar gaat om personen te beschadigen of het college zoveel mogelijk schade toe te brengen, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Scherz en mijn instelling, te zijn. Nee, mijn instelling te zal, en ook meer. in de toekomst als ik in de raad kom, een andere zijn. Ik zal proberen in de raad, of op welke plek dan ook in die politiek, een bijdrage te leveren aan het zorgen dat we met respect voor elkaar proberen de beste oplossing te vinden. En dan hebben we... Ook in de regio, denk ik, uh, uh, uh, namelijk er is er nog van alles te doen in Goorlen. Want we presteren, daar ben ik weer wel met Henk eens, bovenmatig ook hoor, op dit gebied. In alle gremia waar je komt in de regio is Goorlen altijd goed voorbereid. Goorlen heeft zijn zaakjes altijd goed voor elkaar. En uh, ik denk dat we daar nog wel uh, kunnen verbeteren in Oké. Okay. Het is echt zonde, vind ik, dat dit college ge gevallen is over zulke ja. kleinigheden. Ik, ja. ik bedoel ook niet te, dat te zeggen hè, van de, dat je allemaal zuur naar elkaar moet reageren en, bedoel en, bedoel en, en al personen moet spelen. Dat bedoel ik niet. Maar een discussie die ergens over gaat, en natuurlijk, dat zaait dat, dat uit, zeg maar, de verkeerde kant op af en toe. Maar als je het grosso modo bekijkt, de afgelopen jaren denk ik van, er is hier politiek van alles te doen. Er was commotie van de andere kant, er is ook een heleboel daadkracht geweest, er is een heleboel gerealiseerd. Dat moet men zich ook realiseren en dat wordt wat, wat vaak vergeten. Ja. Of eigenlijk ook niet, want... Als dan hier gisteren heel in het jaar van bezuiniging zit, is dus iedereen even trots. Mm -hmm. ja. ik weet niet en dan of denk is... ik, ja, oh, ook... dankzij een krachtig bestuur wat nou thuis? Ja. Hebt. Ja, nou, dat ja. bedoel ik dus. Ik weet niet of je zoiets op de agenda kunt zetten. Zo, tijdens de politieke strijd. Of, of stel, er komt een politiek café. De onderlinge verhoudingen in de raad. Zou je daar van tevoren iets over kunnen zeggen? Zou je daar mensen over kunnen, kunnen aanspreken? En vragen, nou, hoe, hoe stel je dat voor in de komende periode? Ja, dat kun je wel. Maar daarmee verandert de situatie niet echt wezenlijk. Dat hangt van de personen af die erin zitten. Denk ja. ik onder andere. Ja. En, en, en, en maar, iedereen is zoals hij is. Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt. is. Maar je is, dat... zou toch ook kunnen afspreken. Wij steken dus periodiek... Niet publiek, maar onder elkaar, de koppen bij elkaar en hebben het daar eens over. Maar ja, is... want ik, ik weet nog dat uh, Frans Jochems, een van de voorlieden in de tijd van uh, Riel, uh, Riel Gore bedoel ik, dat hij zei, wij hebben te vaak meegemaakt dat we er niet aan te pas komen. Wij, voortaan zullen wij met de oppositie periodiek rond de tafel gaan zitten en ze bijpraten over van alles en nog wat. Als dat gebeurd zou zijn, zou die oppositie ook de kans hebben gehad... om verwijten te maken die dan niet hoefde te escaleren. Enzovoort. Dat zou toch ook bijgedragen hebben, denk ik, aan consensus. Ja, maar ja, de, de vraag ook. is, of, de is politiek, of, ja, precies. En of je dat allemaal moet willen. Toen ik in de oppositie zat, wilde ik sommige dingen van tevoren niet eens weten... Dan kun je namelijk niks meer gebruiken gebruiken, dan kun je er niks meer mee doen. Dus, uh, je bent toch geïnformeerd? Wat je niet weet, dat kun je dan in het debat brengen en zeggen van hoe zit dat nou precies? Dat hoort namelijk bij het debat. Ja, maar het en dat moet je niet van tevoren wel... doodslaan door iedereen uh, alles te vertellen wat iedereen weet. Uh, dat, akkoord, het, maar, dan dan en, krijg je er niks meer uit. Alles ja. heeft twee kanten natuurlijk. Je kunt toch ook een oplossing vinden die niet iedereen mond dood maakt bijvoorbeeld, Maar toch, die, die, die, die de, de, de, de, de irritatie en de verbittering voorkomt. Ja. Die toch wel bestond. Dat is ook waar. Maar dan moet ik toch ook opmerken dat uh, in de acht jaar dat ik er zat als wethouder. Ik denk dat bij Chef Roeven precies hetzelfde was, evenals bij de andere wethouders. Hoe vaak staat de oppositie bij ons aan de deur om te vragen van hoe zit het nou precies? Leg me dat eens uit. Nou, dat kun je op één aantal tellen. En hoe vaak komen ze op het gemeentehuis vragen hoe een stuk in elkaar zit? Nooit. Uh, bijna nooit. Laat nou, ik ja, uh, voorzichtig ja. zijn. Uh, dus... Nou, hier valt dus ook nog aan de kant van de burger nog heel wat te doen. Uh, we zullen denk ik in ons programma ook af en toe burgers moeten uitnodigen... en ze aan de tand voelen over hun, hun uh, verantwoordelijkheid voor het, voor het algemeen. Ja. Uh, in het algemeen geldt voor burgers precies hetzelfde als voor, voor politici. Er zijn namelijk ook gewone mensen en die hebben respect voor elkaar te hebben. En als je dat niet hebt, dan heb je geen basis om ah, ja. te debatteren. Ja. Dan heb je helemaal geen basis om samen dingen tot stand te brengen. Het Jan van Bezouwhuis, daar zijn we daar straks mee begonnen... dat is een heel goed voorbeeld van hoe het wel kan. Namelijk met respect voor elkaars mening, met respect voor elkaars belangen... samenwerken tot er iets goed is. Goed tot stand is gekomen. Goed, en zo moet het. Dit is zo mooi dat ik daar niets meer aan toevoeg. Uh, met, uh, met deze opwekkende woorden gaan we eruit. We hebben gediscussieerd, gesproken met Chef Verhoeven en Henk van Bokstel. We we zijn veel dank verschuldigd aan uh, Stefan Eikenaar, onze technicus, die dadelijk nog een muziekje gaat draaien, denk ik. Als hij nog een minuutje de tijd heeft, dan laat hij nog, nog weer iets van politiek horen. Jaap Fischer, uh, nee, lukt het niet meer? Ah, dat, dan een volgende keer. Nou, volgende week zijn wij weer terug. Dan is onze gast uh, de burgemeester. Ja, zeker, zeker. Geen twijfel. Uh, dit programma dat wordt herhaald op vrijdag van 19 uur tot 20 uur en op zondag van 11 uur tot 12 uur. Drie maal Goldse Kringen in de eten en op de kabel. Dit was Goldse Kringen. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.